Bouke Mollema heeft in de ronde van Spanje de leiding genomen in het puntenklassement. De Nederlander nam de groene trui over van de Spanjaard Rodriguez. Met nog vier etappes te gaan heeft Mollema 101 punten, negen meer dan de nummer 2. Mollema kwam in de zeventiende etappe van de Vuelta als derde over de finish. In het algemeen klassement staat de Nederlander vierde. Het weer. Afwisselend droog en buien. Morgen bewolkt en weinig verandering. Het wordt de graad of 17. Vrijdag wat meer zon.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 Oh, vijf jaar, man. Mijn concentratiespannen in zes seconden. Wil je eens kunnen, jord. Kijk maar op Frieslandbank.nl. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. m.imatching.nl Ik fiets heel vaak. Stroopwafels, daar ben ik echt gek op. Mijn favoriete TV-programma is Ik hou van Holland. Ik wil later advocaat worden.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 Maar eerst praat ik in deze aflevering van Twee Dingen met Geert Bakker. Hij is zwaar gehandicapt en zo boos op de, op de handen zijnde bezuinigingen in de zorg... dat hij een brandbrief heeft gestuurd naar staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. En volgende week wordt er namelijk opnieuw in de Kamer gesproken over die bezuinigingen. En die brief die moet wat verandering gaan brengen. Want, ja, want meneer Bakker, voordat we het daarover hebben over die brief... eerst maar even voor de mensen thuis um, uw lichamelijke situatie. Kunt Even die opschrijven, want dat is toch ja, heel erg belangrijk zit, voor dit gesprek. Wat je ziet, ik zit in een elektrische rolstoel. Ik kan mijn armen moeilijk bewegen. Eén arm is scheef gegroeid en hangt los. De andere, ik kan een beetje iets met mijn hand doen, daar kan ik mijn uh, rolstoel mee besturen. Ik heb weinig kracht in mijn benen. Ik ben wat scheef gegroeid. Uh, dat is wat je van ziet. En dat houdt in dat ik uh, bij veel dingen hulp nodig heb. Ja, en over die hulp. Daar gaat het nou om. Daar gaat het om, ja. ja Want u, ja. u bent zo boos op de staatssecretaris... dat ja. u in de pen geklommen bent... Ja, en inderdaad. een prachtige brief heeft geschreven, moet, mm -hmm. ik, uh, moet ik zeggen. Maar waarom heeft u dat gedaan? Nou, ik, ik heb een moment... ik en uh, 1300 andere mensen... een vorm van hulp die echt mogelijk maakt... dat ik met mijn zware handicap... toch eigenlijk een gewoon leven kan leiden. Ik kan als ieder ander uh, werken. Ik kan vrienden onderhouden. Ik kan uitgaan. Ik sta gewoon midden in de samenleving. De plannen die er nu liggen, is de, ik, er is een hulppost, die zit vlak bij mijn woning. En er zitten meerdere woningen waar ook mensen met een handicap wonen. Ik kan als ik ochtends opsta een beroep doen op die hulppost om mij te helpen. Die mensen helpen me eigenlijk met alle dingen die ik niet zelf goed kan. Ja, noemt u eens een paar dingen dan, wat doen ze? Nou, ze helpen me aankleden, wassen, naar de wc gaan. Maar ook bijvoorbeeld uh, mijn boterham smeren, mijn jas aantrekken, de gordijnen dicht doen... Mijn post openmaken. Als ik iets op de grond laat vallen, dat even voor mij weer oprapen. Ja, echt waar, dan laat u iets vallen en dan, dan belt u gelijk. Of hoe gaat dat, dat dan? Dat is in een intercomsysteem en dan kan ik drukken. En dan, uh, het is hulp op afroep heet het. Dus als ik het nodig heb, dan kan ik die hulp oproepen. En juist dat maakt ook dat ik zelfstandig kan leven. Want uh, ik kan nu werken, ik werk af en toe thuis. En stel dat ik iets op de grond laat vallen en ik kan dan geen hulp roepen. Ja, dan, dan, uh, dan zit ik. Ja, dus ik bijvoorbeeld hoe uh, een pen of, of papier pen of een of papier. boek of wat dan ook. Ik heb een aanpassing voor mijn, uh, voor mijn computer. Die valt ook eens op de grond. Ja, dat kan ik niet door computeren. computer. Nee. Dus daar houdt het voor mij op. Want u woont alleen. Ik woon alleen, ja. ja, ja klopt. Dus u bent echt afhankelijk van die zogenoemde focuswoning, hè? Want ja, focuswoning heet het. Ja, dat ja, ja, klopt. Ja, ja. Dus u hoeft maar ergens op te bellen en dan komen de hulptroepen eraan. Dan ja, komen de hulptroepen eraan. Ja. Soms moet je even wachten, want je deelt de hulp met 15 andere mensen. Dus soms moet je even wachten, maar in principe komen ze er zo aan. Uh, en dat dreigt te verdwijnen. Ja, waarom dreigt dat te verdwijnen? Want de minister of de staatssecretaris ja, maar... of het kabinet uh, willen daarop bezuinigen. Nou, het is eigenlijk geen bezuiniging. Het gaat eigenlijk om, nu is een aparte subsidieregeling... en ze willen alles in één regeling onderbrengen. In de AWBZ? De AWBZ. En uh, de regeling die er nu is... die verschilt eigenlijk op twee wezenlijke punten van de AWBZ. Het, uh, in de AWBZ kan, is alleen persoonlijke verzorging nodig. Ik had het net over mij wassen, mijn aankleden. Maar bijvoorbeeld mijn smeren. dat zit niet in de AWBZ. Dus dat kunnen ze niet meer doen. Ja, wat, wat, waar bent u dan bang voor? Stel dat het overgeheveld wordt naar die AWBZ. Wat kan er dan niet meer wat nu wel kan? Ik, als ik nu s ochtends opsta hè, om, om naar mijn werk te gaan. Ik ben al lang bezig, een uur of twee. Maar die hulpen die uh, kleden me aan. Die smeren mijn boterham, zetten een kopje koffie, stoppen spullen in mijn tas. Uh, daar gaat fout voortaan, want zij mogen me wel aankleden. Maar mijn boterham smeren, daar moet de thuiszorg voor komen. Dat mogen dat, zij dan niet dat doen? Dat mogen zij niet meer doen. Want dus zo wordt het dan verdeeld? Ja, dat komt in een ander potje. En uh, Dus uh, dan moet er een andere hulp komen om mijn brood te smeren... om mijn koffie te zetten, om mijn spullen in mijn tas te stoppen. Die hulpen van Focus mogen mij wel weer helpen om het brood op te eten... of op te drinken. Uh, het houdt in, ik zal zelf moeten regelen die andere hulp. Uh, de vraag is hoe laat die dan komt. Het wordt voor mij onmogelijk om zo nog op tijd om een werk te zijn. Ik begrijp eigenlijk helemaal niks nee, van wat u nee. omschrijft. Maar, maar zo gek wordt het dus? Ik, ik, ik krijg een dagtaak en al die 1300 andere mensen ook... om te regelen dat je nog enigszins je kunt blijven bestaan. Maar ik heb nu een actief bestaan. En ik krijg dan een bestaan... Wat, wat bestaat uit wachten op je volgende hulpverlener. Ja, want u schrijft in de brief aan de staatssecretaris... mijn leven en dat van vele andere gehandicapten... Mm -hmm. doet denken aan een Chinese evenwichtskunstenaar. Ja, ja. Wat bedoelt u daarmee? Eh, Omdat je een handicap hebt, moet je veel improviseren... om toch te zorgen dat je een actief leven houdt. Uh, en daar, daar doe je een beroep op andere mensen. Dus ik sta eigenlijk op de schouders van andere mensen. En dankzij die hulp, dankzij die mensen... maar ook dankzij voorzieningen als mijn rolstoel... kan ik een zelfstandig leven hebben. Wat de staatssecretaris nog doet, die zegt van... je moet apart hulp gaan regelen voor dat. Die zegt ook van... Uh, je bent er niet zeker van voortaan dat je s'nachts nog hulp krijgt... als je die nodig hebt. Ze zegt ook op je werk is er geen hulp meer. Ze haalt dus uh, meerdere van die pilaren onder mij vandaan. Ja, en dan valt de evenwichtskunstenaar gewoon naar beneden. Dan val ik op de grond. en uh, Ik realiseer me later pas, ik sta niet boven aan die pilaar... maar ik ben onderdeel van een hele grote pilaar. Want op mij steunen ook weer mensen. Ik werk ook en daardoor hou ik ook mensen in de lucht... Ja, wat doet u ik precies? Zorg ook voor, ik werk in de belangenbehartiging van mensen met een handicap. Ik ondersteun lokale groepen van mensen met een handicap... die een bioscoop niet in kunnen of niet de goede voorzieningen krijgen. Ik sta erbij bij om te kijken hoe kun je dat wel krijgen. Ja, als u instort, dan storten ook al die mensen weer in, zegt u Toch eigenlijk. Met, maar ook, uh, ik, ik, ik, ik uh, let ook op mijn moeder. Ik help mijn moeder met computergebruik. U helpt uw moeder? Ja, graag, graag. <lacht> ik... Uh, ik help ook vrienden af en toe. Ik, uh, ik sta gewoon midden in het leven. En als je dat weghaalt, dan slacht dat ook in. Ja, want, want u vertelt het met, mm. met toch bijna een glimlach op uw gezicht. Mm. U blijft heel vriendelijk, heel aardig. Mm. De brief is ook heel vriendelijk aan de staatssecretaris. Mm. Maar u bent toch pislink, of niet? Ik ben... Ja, het, het is voor mij een vorm van overleven. Als ik nu pislink word of, of de angst toelaat... dan wordt mijn leven onmogelijk. En hoe bedoelt u dat, de angst toelaat? Als ik helemaal mij nu laat bepalen... door mijn godtrek kan ik niet meer zelfstandig wonen. Mijn grootste angst is straks moet ik gewoon naar een instelling toe... waar uh, compleet voor mij bepaald wordt... hoe later een boterham voor mijn neus gezet wordt... hoe laat ik mijn bed in moet. Um, als ik dat toelaat en als die woede toelaat... kan ik niet meer goed functioneren. U durft het niet te voelen eigenlijk? Ja, dat kun je zeggen. Of het is een strategie van mij om er wel boven te blijven... Maar ik weet dat heel veel uh, andere mensen in dezelfde situatie... zijn doodsbang, zijn woedend, zijn in paniek. Ja, in paniek. En waar, waar uitzicht dat in? Als u ook met andere gehandicapten praat? Die vindt, die, die, die, dit uitzicht een veel woede. Dus inderdaad, ik heb mensen gehoord die zeggen... als dit doorgaat, dan wil ik niet meer leven. Echt waar? Dan houdt het voor mij op. Ja. En hoe zit dat met u eigenlijk? Wilt u dan nog leven? Ik zou niet in een instelling willen leven. Maar ik ga ook niet in een instelling. Ik heb een koppigheid, want dat, dat gaat niet gebeuren. Maar het dwingt me haast wel. Ja. Als, als ik niet meer... Ik kan je nog even een ander voorbeeld noemen. Nu, s'nachts, uh, ik lig af en toe niet goed. Dan krijg ik pijn en dan kan ik oproepen. Dan helpen ze me even anders te gaan liggen. Straks kan ik alleen oproepen, als ben ik zeker van dat ik alleen kan oproepen... Als, als er alarm alarmsituatie is. Nou, dat is dit niet. Dus ik zal met die pijn moeten blijven liggen. En wachten tot het volgende ochtend is. Ja. Ik krijg dan doorlichtplekken. En ik zal uiteindelijk naar het ziekenhuis moeten. Nou kan ik me ook voorstellen, en dan speel ik even de advocaat van de duivel... Mm. dat er mensen zijn die nu zitten te luisteren en denken van... ja, maar goed, als het zo ingewikkeld is... dan is het misschien wel heel fijn om in een instelling te gaan leven in de toekomst. Nee, maar het lijkt mij vreselijk. Ik kan nu bepalen hoe laat ik opsta... Ik heb nu werk, ik kan mijn talenten kwijt. Dat zou ik in een instelling niet meer kunnen. Plus bepalen mensen voor mij inderdaad. Wat ik eet, hoe laat ik eet, hoe mijn kamer is ingericht. Uh, Je ja, kijkt er heel vies op. bij. Ja, ja nee, nee, dat is ook heel, <laughs> heel vies. Uh, nou, het eten misschien niet, maar... <laughs> en, en, en Er wordt dan alleen naar mij gekeken en naar al die andere mensen... als een kostenpost. Dat is een idioot, er wordt niet gekeken. Ik en duizenden andere mensen met een handicap... Dragen ook bij aan deze samenleving. Ja. Maken deze samenleving ook kleurrijker. En deze maatregelen, want nu hebben we het over die maatregelen bij focus, maar dit kabinet stapelt maatregelen op maatregelen. De bezuiniging op de persoon budget, dat komt ja. ook op uw schouders er ja, Bezuiniging op, de, op de, de gemeente gaan ook, bezuinigen op mensen met een handicap, dat stapelt zich allemaal op. Ja. En dan wordt alleen maar gekeken, hoe kunnen we het zo goedkoop mogelijk doen? Nou, laten we heel even gaan luisteren naar de staatssecretaris. Want die heeft er mm -hmm. natuurlijk ook al heel veel over gezegd in de media. Mm -hmm. uh, uh, ja, wat, wat zij er nou eigenlijk van vindt. Of het nou eigenlijk wel echt zo erg is, die bezuinigingen. Mm -hmm. De zwaksten worden juist uh, uh, heel erg goed ondersteund. Omdat de PGB-regeling voor de meest kwetsbare mensen... Uh, juist wettelijk wordt verankerd in 2014. Die krijgen er zelfs wat bij. 5% procent erbij. Uh, en dat is zodat de mensen thuis kunnen blijven wonen en niet naar een instelling hoeven. Dat was staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten. Het is allemaal niet ja, zo erg, nou. zegt ze. Nou, Het idiote is dit geld voor mensen... die eigenlijk in een instelling terecht zouden komen. Het is dus zo, nu hoef ik niet in een instelling te zitten. Kost ik ook niet zoveel. Deze maatregelen dwingen mij tot misschien wel in een instelling moeten. Als het zover is, is er misschien voor mij een alternatief... dat ik wel een pgb kan hebben om alsnog zelf proberen zelfstandig te gaan wonen. Dat is geld naar de zee dragen. En dat is mensen uh, radeloos te maken. Ja, ja. Ja, je kunt nu mij zelfstandig laten wonen. En nu mij en al die 1300 andere mensen een vol en rijk leven geven. Ja, want u heeft dat allemaal opgeschreven in die brief aan de staatssecretaris. Mm -hmm. Heel moedig dat u dat gedaan heeft. Mm -hmm. Heeft u al een antwoord gehad? Nee, ik heb geen antwoord gehad. Want dat was een brief, en dan ga ik even kijken. So, hey, 27 augustus. Hij is niet zo heel lang gelegen, gestuurd, moet ik, ik ben lange tijd ziek geweest. En toen ik weer een beetje beter was, denk ik... ik trek de stoute, stoute schoenen aan ik schrijf toch een brief. Ja, want waarom heeft u... Mij... bedoel, wat was het moment dat u dacht... ik ga het toch doen, ik ga toch die brief schrijven? Ik ben zelf ingedoken in wat zegt de staatssecretaris nou precies. Als je rond dit uh, onderwerp haleest, zegt ik vind het heel belangrijk dat mensen zelfstandig wonen onder eigen regie. Maar als je naar de maatregelen kijkt, pak ze mij mijn eigen regie af. Ja. Ze zorgen dat straks de, de zorgverlener samen met de ziektekostverzekeraar... betalen uh, hoe vaak ik uh, onder de douche mag. Hoe laat ik s ochtends uit bed gehaald mag worden... Ja, volgende week wordt erover gesproken in de Kamer. Met name mm -hmm. ook over die focuswoningen. Ja, graag, ja. Stel dat de staatssecretaris nu luistert. Ik weet het niet helemaal zeker, maar het kan mm -hmm. altijd. Wat, wat, uh, spreek er maar even persoonlijk toe. Ja, wat zou graag. u tegen de willen zeggen? Ik wil je echt werk maken van mensen eigen regie geven? Wil je mensen een plek geven in de samenleving? Regel dan dat zij ook inderdaad zelf kunnen bepalen... hoe laat zij hulp krijgen. Uh, en maak ook niet bureaucratie... Dat je de ene hulp daar en de andere hulp daar moet krijgen. Geef ons de mogelijkheid dat wij een volledig pakket aan voorziening kunnen krijgen. Eigenlijk vragen wij: geef ons garanties dat wij zelf kunnen blijven bepalen. wat van hulp wij hoe laat ontvangen. En geef ons garanties dat dat een breed pakket is. En dat we verder kunnen met ons leven. Zoals en we verder dat doen. leven met ons leven. Ja, precies. Ja. Goed. Nou, mag ik u danken voor uw komst, uh, Geert Bakker? Heel graag gedaan. En succes uh, met. Uh... Ja, de omstandigheden waarin je ja. moet leven. En ik hoop ja. dat dat voor u goed uitpakt. Oké, okay. hartelijk dank. Dit is Radio 1, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. Afgelopen weekend is de Nederlandse Klaas-Karel Faber... uitgeroepen tot de meest gezochte oorlogsmisdadiger. Onderzoeksjournalist Kees van Horen is hier. Goedenavond. Goedenavond. U speurde de ontsnapte SS'er in 2003 als eerste op... Uh, waar was dat ook alweer? In München, geloof ik. In uh, Ingolstadt. Ja. Vlak ja, bij München. Vlakbij München in de München. Ja. Ja, ja. Maar Waarom was u eigenlijk naar hem op zoek? Uh, nou, ik had al eerder dit soort uh, zaken gedaan. Een uh, grote kunstroof in de Lakenhal. En dat had mijn een belangstelling voor die onderzoeksjournalistiek uh, natuurlijk geprikkeld. En, uh, en toen zag ik dat er dus een, nog een Haarlemse oorlogsmisdadiger spoorloos was. En toen ben ik uh, uh, met behulp van internet natuurlijk uh, gaan zoeken in Duitsland. En ook veel burgerlijke standen aangeschreven. Maar eh, ja, dat, dat lukte op een gegeven moment niet meer. En, en toen heb ik een, een, een, uh, uh, gebeld naar de organisatie Kafka. Een linkse organisatie die achter de schermen werkt. En kreeg ik ineens op een middag in de kantine te weten waar die was. Maar waarom deze man? Ik bedoel, je, je kunt inderdaad als onderzoeksjournalist een heleboel uh, ja. on onrechtvaardige zaken boven tafel proberen te ja. tillen. Maar waarom juist dit? Nou, ten eerste natuurlijk omdat het een Haarnemer was en dat dat verhaal in het Haarnems Dagblad een plaats zou krijgen dan natuurlijk. Maar ook om de dingen die hij gedaan had. En uh, ja, uh, goed, ik, uh, ik ben ik er ben toen naar op zoek gegaan. En uh, eigenlijk de volgende dag bij het Haarnems uh, gaf die hoofdredacteur al toestemming om naar hem toe te gaan. We gaan even onderbreken, want er is een spookrijder gesignaleerd. Rijdt u op de A6 van Muiden naar Lelystad... dan komt u tussen Muiden en Almere een spookrijder tegen. Haal niet in, ga links rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Rijdt u op de A6 van Muiden naar Lelystad... dan komt u op de vluchtstrook tussen Muiden en Almere een spookrijder tegen. Ja, we praten verder over... Uh... Klaas Karel Faber uitgeroepen tot de meest gezochte oorlogsmisdadiger. Eh, voordat we verder praten met onderzoeksjournalist Kees van Horen, gaan we even luisteren naar eh, Emiel Roemer. Gisteren in de Tweede Kamer, daar werd hierover gesproken. Eh, en eh, Emiel Roemer zei het volgende. 59 jaar geleden ontsnapte de ter dood veroordeelde oorlogsmisdadiger... en oud assessor Klaas Karel Faber uit de gevangenis in Breda. En deze Nederlander is sinds gisteren de nummer 1 op de ranglijst van meest gezochte oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. En hoe kan het dat deze oorlogsmisdadiger nog steeds niet in het gevangen zit... terwijl nabestaanden al die jaren gevangen zitten... in de verschrikkelijke herinneringen en onzekerheid over wat er precies is gebeurd... Eenmaal Roemer was dat. Toen kwam er een antwoord van premier Rutte en die wees het verzoek van Roemer af. Hij is niet van plan om bondskanselier Merkel op deze zaak ja, nee, eigenlijk af te spreken. Verbaasde nee, nee. nou, dat, uh, dat u? Dat, dat verbaast me eigenlijk niet, omdat uh, zoiets al eerder is voorgekomen. Destijds heeft de Nederlandse ambassade alles in het werk gesteld... om Faber achter de tralies te krijgen... en veel contact gehad met de Adenauer-regering. En toen uh, antwoordde de Adenauer-regering al... dat ze zich niet in die uh, justitiële zaken moesten mengen... Want dat die rechters wel eens een keer in het verkeerde keelgat zou schieten. Dat is ook gebeurd. En vooral natuurlijk eh, eh, vlak na de oorlog. Toen waren er nog een heel wat van die bruine rechters. Zoals u begrijpelijk bedoel. Hè. En die hebben toen eh, in een eh, proces rondom zijn naturalisatie. Hebben ze twee getuigen toegelaten. Twee ex-SS'ers. En die hebben daar een mijnedige verklaring afgelegd. Over zijn zogenaamde... Uh, uh, over over, over die, uh, dat Hitlerwetje, Volgens welke die uh, dan de Duitse nationaliteit zou moeten krijgen. Ja. Het was namelijk zo dat het was niet genoeg om SS'er te zijn om de Duitse nationaliteit te krijgen als Nederlander. Maar je moest je ook nog ergens aanmelden. En dat had hij nooit gedaan. En hij is getrouwd in 1944. En daar heeft hij zich gewoon laten registreren als Nederlander ook. En toen zou hij dus eigenlijk al Duitser moeten zijn. Ja. Heel even voor mensen die dat niet precies weten. Die Klaas Karel Faber. Wat was dat voor een man? Dat was een, een zoon van een, van een Harlemse banketbakker. Een hele goede Harlemse banketbakker. Waar de witte limousines van de dames uit Overveen en Bloemendaal voorreden. Uh, hij had een Broer, dat was uh, Piet Faber, de uh, banketbakker zelf was bij de NSB... en is in 1944 doodgeschoten door Hannie Schaft... In de pleitnota van de advocaat van die twee jongens, toen ze dus werden berecht, wordt gezegd dat Hannie Schaft een fout heeft gemaakt. en niet handelde in opdracht van het verzet. Ongeveer hetzelfde zo, zoals Atti Visser onlangs. Die 95-jarige vrouw die iemand verkeerd heeft doodgeschoten. Dat is niet onderzocht, maar het wordt wel voor zoete koek genomen. ook door die rechters en door koningin Willemina, want zij krijgt een gratieverzoek waarin het hetzelfde staat. Oh, even, nou ja. terug, even terug ja. naar Karel Faber, ja. de, de, de zoon van de banketbakker. Ja. Hoe komt hij terecht bij de SS? Nou ja, hij, hij heeft een opleiding gevolgd in München bij de SS, al in 1941. Uh, en uh, toen wilden ze hem dus eigenlijk naar het Oostfront sturen... of in ieder geval in het leger hebben, daar had hij geen trek in. Uh, en toen is hij dus naar Haarnem teruggegaan... en daar heeft hij allerlei functies vervuld bij de hulppolitie... bij de uh, prijsbeheersing... en is ook nog inspecteur van politie geworden in Amsterdam of in Rotterdam en na de hand dus naar Groningen gegaan... waar ze in het Scholtenhuis opereren. Dat was een zeer berucht huis, waar werd gemarteld, geslagen. En uh, nou ja, daar is hij dus uiteindelijk uh, zijn carrière... om het maar eens een beetje cynisch te zeggen, geëindigd. Ja, want hier heb ik een, een brief. Ik geef hem even aan u... want dan ja. kunt u een stukje daaruit uh, voorlezen. Wat, wat is dit voor een document? Dit is een uh, brief van uh, Klaas-Karel Faber... Uh, geschreven in 1941 aan zijn lieve moeder en vader. En daar schrijft hij onder andere in... Hij dankt eerst voor, de, eh, voor het Philips Scheerapparaat. Maar dan zegt hij... We hebben gisteren in Hogezand en Sappemeer een Mars stachten te houden... maar het gehele dorp was in oproer... en er was een georganiseerde bende die geheel bewapend was... die ons opwachtte. Eén heb ik er in het ziekenhuis geslagen... met een gebroken neusbeen en een gekneusde rib. Van ons werden drie weermannen gewond... en drie fietsen in het water gegooid... terwijl de vier petten verdwenen. Een man werd door ons gefouilleerd en bevonden met, met een gummiknuppel. Hij werd aan de politie overgeleverd. Zaterdag, dus nu, terwijl u dit leest... zullen wij weer, wel weer aan het knokken zijn. En dat tekent toch een klein beetje zijn vechtlust eigenlijk. Dat was wel een knappe vent. Een, een goed getrainde man ook. En dat was gewoon een lefgoers eigenlijk in die tijd. Als je hem nu terugziet, is het natuurlijk een lange oude man. Eh, die die, die, die, die uh, een beetje stijvig is geworden. En, en, en er heel keurig uitziet. Maar... Een kantoorman, want hij ja. heeft bij Audi gewerkt. Hè? Maar, waar, waar wordt hij van verdacht? Hij wordt verdacht van het uh, neerschieten van 22 uh, verzetstrijders. Uh, en daarnaast zijn er nog een aantal andere uh, zaken die spelen. Ook moorden. Uh, die zijn... Uh, zijn Tijdens het proces heeft zijn broer namelijk hem de hand boven het hoofd gehouden. Want dat was zijn kleinere broertje. En die broer die was op, in een zeker opzicht ook erg moedig. Want die zei toen hij voor het vuurpoort stond. Ach, het is niet erger dan de tandarts. Dat zei hij. Oh. Dus, maar er zijn nog allerlei zaken die lopen. Maar die dossiers die moeten onderzocht worden verder nog. Ja, maar even. Want op een gegeven moment kwam u erachter dat deze man... Uh, die dus afkomstig was uit Haarlem... Ja in Duitsland leefde, dat hij ja. inmiddels de Duitse ja. nationaliteit had. Ja. U bent op zoek gegaan en uiteindelijk heeft u hem getraceerd. Ja. Kunt u dat even kort vertellen hoe dat is gegaan? Ja, nou ja, goed. Ik kreeg dat telefoontje van, uh, van uh, Kafka. Ik ben daar de volgende dag al naartoe gereisd. Ik heb daar een Duitse fotograaf genomen. We hebben dus eigenlijk uh, min of meer natuurlijk op de loer gelegen... of hij daar aankwam of niet. Eerst aangebeld. Maar hij was niet thuis. Ik zag hem, en op een gegeven ogenblik zag ik hem in zijn borstrok achter het raam. Stond hij zich te scheren of wat dan ook. Maar we moesten natuurlijk wel weten of het de juiste was. Want zijn gezicht was veranderd. En, uh, nou ja, dat, dat hebben we gedaan. Iest gezicht dacht, was veranderd? Nou ja, hij was uh, 50 jaar ouder geworden ja, natuurlijk. We hadden alleen een foto als een jonge man En toen hebben we bij de buren gevraagd, uh, woont de, uh, daar de heer Faber? En die nog steeds onder, allemaal, die, naam ook onder die naam? Onder die naam. Gewoon onder zijn eigen naam, K.C. Faber. En uh, nou ja, toen heb ik hem aangesproken, net zoals. Arnold Karskes had gedaan heeft, natuurlijk, in, uh, in het verleden. En, en toen En uh, ja, toen hij hoorde dat het hierover ging, sloeg hij meteen de deur ja, dicht. Ja, want en... u ging er uiteindelijk naartoe, heeft even rondgevraagd bij de buren. En toen is ja, u aangebeld. en toen heb ik aangebeld. En toen deed hij open, dus heel verwonderd. Hij had inderdaad nog een pakje in zijn handen. En dat zat er zaten dus gebakjes in, net zoals bij, bij dingen. Dus hij schijnt erg van gebak te houden. <laughs> En, en je bent toch de nou ja, zoon van een uh, banketbakker of niet? Ja, nee, nee, nee, maar goed, in ieder geval. En, en, toen heb ik hem uh, dus heel even gesproken. Ik heb hem na de hand ook nog een brief geschreven. Ik heb ook zo'n onderbuurman gebeld. Maar wat heeft u tegen hem gezegd in dat eerste gesprek? Ik heb gezegd, uh, bent u meneer Faber en weet u, net zo ongeveer als Arnold Kassen weet u wat u op uw geweten heeft in, in, in, in Nederland? En wat zei hij toen? Uh, hij zegt, nou, daar wil ik helemaal niks meer te maken hebben. Hij zegt, uh, ik, ik, ik wil hier niet over praten. En toen, toen was de deur dicht. ja ja, je kon moeilijk naar binnen klimmen natuurlijk. Hè. Nou ben ik ook van man niet naar, daarna, om daar naar binnen te klimmen hoor. Maar Arnold Karskes is veel meer een hardliner dan ik. Mij gaat het om het onderzoek eigenlijk. Ja, hè. Om maar het goed, onderzoek. u stond daar een beetje onverrichte zaken uh, uh, op de stoep. Ja. En hoe is dat verder gegaan? Nou, we hebben natuurlijk nog wat beurt, buurtinterviews hebben we gedaan. En toen is die hele zaak eigenlijk nog veel meer op gang gekomen. Want toen kwamen die eerste publicaties natuurlijk. En toen kreeg je enige aandacht van de media. Niet, niet veel in het begin, moet ik eerlijk zeggen. Want dit is, uh, de laatste tijd is het natuurlijk wel steeds bal, hè? Dat, ja. Uh, ja, want het feit dat hij nu is uitgeroepen tot de meest gezochte oorlogsmisdadiger... Hoe heeft dat alles nu weer in gang gezet? Nou, dat, omdat er natuurlijk een Hongaarse oorlogsmisdadiger is overleden... schuift hij één plaats op. Uh, maar dan moet ik, ja, ik moet daar toch wel even een kanttekening bij maken. Want ja... Dat, dat is wel heel erg, hoor, dat hij de meest gezochte oorlogsmisdadiger is. Maar ja, dat is natuurlijk zo, op die lijst is dat zo. Maar hij heeft natuurlijk allerlei vreedheden begaan ook. En er zijn, ik heb mensen gesproken die uh, daar nog steeds elke dag last van hebben. Ja, want, want dat werd net gezegd ook door Emile Roemer in dat fragment... gisteren in de Tweede ja. Kamer, want er is in de Kamer inderdaad... Ja. met fractievoorzitters ook uh, over ja. gesproken, uh, over de nabestaanden. Ik bedoel, hoe, hoe merken die dat dan nog? Dat die man daar nog woont en, lo en losloopt, zeg maar... Nou, Hij heeft vooral Groningse en Friese slachtoffers gemaakt. En die zijn meestal niet zo open daarover. Maar ik heb één man gesproken, Mieten Viersen bijvoorbeeld. Een boer. En die was vijf jaar toen zijn vader van het erf was werd getrokken. En ze hadden veel meer kinderen thuis. Dus die moeder die werd ineens in de ellende gegooid. En, en, ja, want die vader werd de volgende dag gefusilleerd. En die man die kon daar dus helemaal eigenlijk niet over praten. Andere mensen, die lieten de moeders bijvoorbeeld. Die lieten nog steeds s'nachts de deur open na drie jaar. Of die jongen nog thuis zou komen. Nou, dat vond ik toch wel. Dat, dat deed mij dus wel enigszins iets. Hè? Dat, ja, uh, dat kan je heel goed dat kan je, voorstellen. je natuurlijk wel voorstellen ja. ook. En denkt u nou dat nu met deze hernieuwde aandacht weer. en dat verzoek aan Rutte om dan maar even bij Angela Merkel aan te kloppen over deze zaak. dat het iets gaat uitmaken? Dat hij echt of in Duitsland veroordeeld wordt? Ja. Nou, Ik denk dat het iets gaat uitmaken omdat uh, Rutte gisteren al hier doorschemeren... Dat, uh, dat er wel achter de schermen stille diplomatie wordt betracht. Hè, dat hij toch er wel over zal praten, maar niet officieel. En wat zou er dan kunnen gebeuren? En wat er dan zou kunnen gebeuren is dat hij... Uh, ja dat ze dan toch die strafvervolging gaan overnemen... op grond van het feit dat er destijds ook mijn is gepleegd... bij, dat, bij die nationaliteit, hè? zoals ik u al heb eerder gezegd. Plus het feit dat er nog een nieuwe moord is ontdekt... waarvoor die nooit is berecht geworden. Nou, en die een moord verjaard niet. Dus nou ja, dan zou die eventueel voor in zijn kippennek gepakt kunnen worden. Ja, Maar dan wordt hij dan in Duitsland veroordeeld of wordt hij dan uitgeleverd? Uh, dan wordt hij uitgeleverd. Dan wordt u dus uitgeleverd aan Nederland. Want dat is een zaak die hier dan in Nederland gaat spelen. En dan gaat dat Europese arrestatiebevel ook van kracht worden. Nou, wij wachten het af hoe het gaat lopen. Mag ik u danken voor uw verhaal. Minister, dank je. Onderzoeksjournalist Kees van Horen. En uh, hij heeft dus Klaas Karel Faber gelokaliseerd. Uh, afgelopen weekend werd hij uitgeroepen tot de meest gezochte oorlogsmisdadiger. Goed, morgen dan is er weer twee dingen om acht uur precies bij Max. En op onze site kunt u ook... Terug luisteren. U kunt ook een reactie achterlaten. Ga naar de site 2Dingen.nl Willemijn. BNN Today, hoi. Wat ga je zo meteen doen? Um, Peter R. de Vries stopt. Dat zal je niet ontgaan nee. zijn. Nee, zometeen Kees van der Speck, Die is al 15 jaar de rechterhand van Peter R. de Vries. is eigenlijk een soort van met hem getrouwd. <laughs> en wordt uh, nu de nieuwe Peter R. de Vries, of nou, niet? Nou, dat zou kunnen. Ja, luister maar zo meteen. Hoor je het? En uh, tegen kwart voor tien het bizarre verhaal van Free Bronkhorst. Een 30-jarige jongen die 14 maanden onterecht in een Mexicaanse cel za zat. En dat was de hel, dat kan je je voorstellen. En hij komt vertellen hier uitgebreid hoe dat was. Dat en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Freddy van Dijk. Radio 1. Het NOS-journaal. In Egypte zal de leider van de militaire raad, Tantawi, zondag getuigen. in het proces tegen de afgezette president Mubarak. Hij was onder Mubarak minister van Defensie. Sinds de machtswisseling is hij de belangrijkste leider in Egypte. Ook onder andere de oud-chefstaf van Mubarak. en het voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst moeten getuigen. Mubarak staat onder meer terecht voor de dood van 850 betogers... tijdens de volksopstand begin dit jaar. In Congo zijn bijna duizend gevangenen ontsnapt. De gevangenis werd aangevallen door gewapende mannen... die een leider van een rebellenbeweging wilden bevrijden. De mannen openden het vuur op de politie en militairen... die de gevangenis bewaakten. Twee beveiligers kwamen om het leven. De rebellenleider is spoorloos. Ontsnappingen en opstanden in gevangenissen... zijn in Congo aan de orde van de dag.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 Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 7 september, 2 over half 9. Goedenavond. Peter R. De Vries, die stopt. Eh, zometeen Kees van der Spek hier. Die is al 15 jaar de rechterhand van Peter R. De Vries. Zo ongeveer met hem getrouwd. En hij is hier zo meteen om te vertellen hoe het is om. Uh, te stoppen met Peter. En er is in Nederland aangifte gedaan tegen de vader van prinses Maxima Zorrikjeta. Straks vertelt royaltyjournalist Jeroen Snel hoe de Argentijnen op dit nieuws reageren. En tegen kwart voor tien het bizarre verhaal van Free Bronkhorst. Die zat veertien maanden in een Mexicaanse cel, een Nederlandse jongen. Onterecht zegt hij zelf: het was de hel. Straks zijn heftige verhaal. En onze Joris Kreugel die voelt zich vandaag een echte ster. Ja, dit is leuk. Inderdaad. En niet alleen ik, maar ook mijn collega Luc. Want er worden namelijk vandaag persfoto's gemaakt. En ik werk hier nu 11 jaar bij BNN en dat is nog nooit gebeurd. Dus wat staat ons te wachten? Nou, dat is wel gebeurd, alleen niet van Joors en van Luc. <laughs> <laughs> dat was de eerste keer, Luc. Ja, spannend. Ja. Superspannend. Ja. Ja. Binnenkort op de site. Uh, Luc, maar, ranking. Ik bedoel, sorry, Today's Topics. Oh ja, ja. ja. Uh, nieuws over PTR de Vries. Uh, de Mr. maestro. Die stopt ermee. Verder een vreemde campagne over borstvoeding en de nasleep van de storm. Daarbij moet je denken aan schade die is veroorzaakt aan auto's door afbrekende takken. Omvallende bomen die hetzelfde problemen eigenlijk veroorzaken, maar ook schade aan daken, omdat uh, dakpannen zijn afgeweid. Zometeen hoor je meer na negen uur. Dankjewel, Luc. En dan um, zometeen Willy Wartaal, je kent hem van de Jeugd van tegenwoordig, maar hij presenteert ook, morgen begint een hilarisch programma met hem, Holland in de Hoed, daar hebben we het meteen uitgebreid even over. Maar eerst, Willy, wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb vandaag een hoop gedaan, maar ik heb het uh, meeste opzienbaar, en ik heb volgens mij bijna niemand aangededen vandaag. Een Mevrouw op de fiets met je auto, met, ja, met, met mijn auto, ja, maar net niet. Ja, ik hoorde wel zo'n boem, zo'n holle boem, weet je wel. Ja, ze nou, was wel oké, okay, volgens mij, uh, maar dat hoop je dan maar. Ja, ja hoop ik. Je bent je wel doorgereden, ja, natuurlijk. Zonder te kijken, <laughs> <gewoon. Keihard. laughs> goed, intrigerend verhaal. Zometeen meer van jou. Maar eerst het sportnieuws, Robert Meder. Nou, nou, ze was wel oké okay volgens mij. Dus ik denk, ik denk je weet het niet, je, bent, je hebt toch wel gekeken? Van, gaat het Ja, nee, ik ben uitgestapt en ik, ik was ook best wel geschrokken. Maar ze zei, ja, ze was wel oké okay volgens mij. Volgens mij. Ja. Je dacht misschien dat ze altijd dokter, kan vagen, zo vaak. Nee, ik heb okay. ook niet aan de pols of aan de hals of zo gezeten. Dus ze, ze kon nog praten. En, ja, ze kon praten en ze, ja. en ze sprong ook weer op de fiets. Dus ik ben oh. blij oh, dat nee, nou, ja, ja, ja. Nou, ze... Het zal nou, goed de zijn. Ja, ook, ik denk het wel. Over fietsen gesproken, wat een brug. Een mooi gevecht om de leidersstrijd was er in de 17e <lacht> etappe van de Vuelta. Chris Vroom deed een laatste poging om de Spanjaard gewoon José Cobo uit het rood te rijden. De etappe kreeg uiteindelijk een winnaar die al eerder als eerste over de streep kwam. U hoort Giel Lippens.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 is. Minder goede nieuws, Wout Pools net uit de top 10 weggeduikeld, staat nu 1e in het klassement. Giel Lippens, Theo de Rooij vertrekt al na twee maanden bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. Hij was sinds kort verantwoordelijk voor de ploegenachtervolging, maar kan dat werk niet meer combineren met zijn eigen bedrijf. De afgelopen tijd was er veel kritiek van coaches en schaatsers op zijn aanstelling, maar volgens de Rooij speelt dat niet mee in zijn beslissing. Nee, dat heeft er niks mee te maken, want uh, ik heb van de KNSB destijds het vertrouwen gekregen. En, uh, ja, het heeft ook even tijd nodig om kennis te maken met iedereen, en uh, dat was voor mij totaal geen overweging. En het nieuws over de US Open is dat er geen nieuws is, want het regent. <laughs> Interessant. <laughs> ja. Maar toch bedankt. Graag gedaan, Robert Meder. Dit is Radio 1. BNN Today. Waarom stop ik? Dat is een uh, optelsom van uh, heel veel factoren. Um, je moet weten dat... Ik, ik zat een, een beetje te schetsen. Je moet weten dat wij aan heel veel zaken tegelijk werken. Dat trekt een enorme wissel op je. Ja, ik heb de directies van Endermol en SBS6 meegedeeld... dat ik in mei 2012, na 17 jaar, ga stoppen met mijn misdaadprogramma. Dat uh, schreef... Misdaadverslag even Peter de Vries vanmiddag op Twitter. Je hoorde net ook nog even een korte verklaring. Um, Kees van der Spek, dat is al jaren de rechterhand van de Vries. Verantwoordelijk voor de regie en de montage van het programma. Kees, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik zat te denken, is je vrouw hier blij mee? Of mijn vrouw hier blij mee is? Ja. Die had ik niet verwacht. <laughs> <laughs> nou ja, aangezien ja. je meerdere malen hebt gezegd... ja, ik zie Peter meer dan mijn eigen vrouw. Ja, ja. Uh, nou, nee, die is, er, die is er niet blij mee. Het is toch een beetje een verdrietige dag. Ja. We is het natuurlijk al een tijdje, maar nu wordt het allemaal echt. En dus, ja, het is een prachtige tijd geweest. Ja, ja, maar dat betekent dat jij meer thuis bent en dat je Peter minder ziet, dus? Ja, nou, wie weet wat de toekomst in het vat heeft. Ja. Maar ik ben ook wel thuis, hoor. Ik verwaarloos mijn vrouw niet. Wat zeg je zo? Ik, ik verwaarloos nee, mijn vrouw niet. Nee, oh, vrouw. heel goed, heel goed. Heel goed. Um, wanneer, wanneer heeft Peter de Vries verteld aan jou dat hij wilde stoppen? Een week of drie geleden, denk ik. En was dat voor jou een uh, shocking? Mm, ja, maar het kwam natuurlijk ook niet als een domme slag bij Helderen heen. Want we hebben de afgelopen jaren natuurlijk wel een aantal keer momenten gehad. Op dat we dat, dachten, dat Peter ook wel uitte van moet ik nog doorgaan of moet ik nog bijtekenen. Ja. Dus eh... Uh... Maar ja, en dit is natuurlijk in, in, in die zin wel een logisch moment... omdat uh, zijn contract contact afloopt hè, bij SBS. Ja. Hij heeft overal gezegd van... nou ja, dit, dit trekt gewoon een te zware wissel om mijn leven. Uh, ik, ik heb lucht nodig. Hoe merkte jij dat privé? Dat dat zo was? Nou, um, ja, het is gewoon heel heftig. Je, je, je, je, je gaat natuurlijk... Je zit bij mensen thuis die, die net een kind hebben verloren. Je moet op uh, het volgende moment op het vliegtuig stappen ergens naartoe. Uh, er is een, uh, een advocaat die dreigt met iets. Het is altijd maar op het scherpste van de snede. Het is altijd maar heftig. Ja. Het, is nooit, uh, het is natuurlijk bijna nooit gewoon ontspannend. Betekent dat ook als je het eindelijk eens een keer vrij hebt... dat je ook niet er heel ontspannen bij zit? Nou wel, maar kijk, voor Peter is dat natuurlijk nog veel meer uh, van toepassing dan voor mij. Want mm -hmm. ik ben natuurlijk maar Kees van de Speck en hij is Peter Herdervries. heeft ja. dat programma, dat heet, dat heet naar hem, dat is, dat is hij. Ja, laten we het even over hebben, want je, je hebt wel eens gezegd van ja, ik, ik zag hem dus meer dan mijn eigen vrouw. Een hele hechte band samen. Um, waarom ging dat allemaal zo goed tussen jullie? Ja weet ik niet, het was wel een klik. Ik, ik zit er natuurlijk ook wel heel erg lang, dus dat ja. is ook gegroeid. En ik denk dat we elkaar leuk aanvullen. Want hij is heel anders dan jij. Ja, heel. Heel, heel, zei hij met nadruk. Uh, namelijk? Ja, maar dat, dat zegt, dat, dat, dat hoeft niet erg te zijn. Nee. Tegen Polen kunnen elkaar ook aantrekken, toch? Hij is de rechtlijnige, jij bent het waarhoofd. Nou, dat is wel erg overdreven. <laughs> ik, le, ik let ook wel op de feitjes. Maar uh, ja, hij is uh, zeg maar de wandelende feitenencyclopedie. En ik ben misschien een beetje... De creatieveling of zo, weet het niet. Ja, in ieder geval was het een mooi huwelijk. Nee, het ja. kijkcijferkanon was, nou ja, uiteraard de uitzending uh, met Joran van der Sloot. Luister nog even mee. The International Emmy goes to Peter Rod de Vries. Ja, Peter zegt zelf: Dit is mijn hoogtepunt. Was dit ook jouw hoogtepunt? Nou, dat was wel iets uh, wat ik nooit meer zou vergeten. Inderdaad, dat we daar zaten in Amerika, vlak bij Central Park, in, in, in, in zo'n. Uh, mooie grote zaal en dat dan onze naam werd omgeroepen ja Emmy is natuurlijk wel een beetje wat de politische prijs voor de schrijvende journalist is. Hè? Ja, ja, dus dat was ook jouw hoogtepunt. Ja, ja, dat denk ik wel ja. Nou ja, ik kan me ook voorstellen. Ik bedoel, de, de, de punt moordzaak dat was het, dat had natuurlijk ook enorme impact dat die twee uiteindelijk ja, vrijkwamen. Dat is wel goed dat je dat zegt, want journalistiek was dat misschien nog wel veel interessanter natuurlijk. Kijk, dit was natuurlijk een hoogtepunt ook vanwege de enorme impact die het maakte. Hè, de ja. onthulling die daarin zat. Maar de Puntless Moordzaak is natuurlijk veel meer een bewijs van uh, heel erg stevig journalistiek handwerk. Ja. En, een enorm uithoudingsvermogen. We hebben geloof ik uh, iets van drie of 44 keer aandacht aan die zaak besteed. Totdat uiteindelijk uh, we ons gelijk hebben, Ze dus we werden vrijgesproken. Ja. Hey, je hoort net voortdurend in het nieuws van het OM. Dat vind ik wel mooi. Het OM vindt het jammer dat jullie stoppen. Ja, dat is mooi. Ja, want, want ze konden ze goed samenwerken. En het was ook een bewijs van dat tussen journalistiek en rechtspraak dat het wel goed liep. Is dat dan misschien een overweging en nog veel meer dat mensen jullie gaan missen... dat jullie ooit nog eens terugkomen? Nou, ik denk dat jullie nog wel van ons horen. Aha. Maar misschien op een andere manier. Aha. Sowieso... Hoe weten we nog niet? Nee, maar we willen maar... eerst trouwens dit hele jaar nog afmaken. hoor. We hebben nog wel even wat te doen. Ja, en de laatste wordt een klapper, schijnt het. Ja, dat weet ik niet. Dat zegt hij in ieder geval. Ja, nou ja, dat, ja. Uh, het is natuurlijk leuk om, om mooi weg te gaan. Ik weet het, dat weet ik natuurlijk nog niet. Ik ben journalist, ik weet niet wat er op je pad komt. Het is nog een jaar. We gaan jullie nog even in de gaten houden. Kees van de Spek in ieder geval de rechterhand. Een beetje de vrouw van Peter de Vriend. Maar dan, maar dan in mannelijke vorm. Dankjewel, je wel, Kees. Okay. Tot ziens, toch?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 ik ben het is Ik heb niks, ik zeg, ik Ik krijg niks. Ik zeg, ik no tengo. Ik zeg, no niks. Ik zeg, mensen no Ik zeg, ik heb niks. Ik zeg, ik heb niks. Ik zeg, ik heb niks. Ik zeg, ik heb niks. tot Oh, Costa del Sos. Los Geselejitos, donde están Janitos? Oh, Costa del Sos. Hola supermercado, de la bancos por aquí. Let's get spent Get Spanish Get Spanish Hola supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish Get Spanish, on. Get Spanish on. Hola, supermercado. Claro que sí. Claro que no. Los jóvenes, más chulo del pueblo. Spanso, voet, sowieso. Voor die hoofd, chorizo. Bocadillo, con manchejo. Dat is fabajejo. El anus del diablo, dat is de costa de eso, El anus del diablo, dat is de costa de eso. Yo quiero esmifar, Yo quiero vomitar. Yo quiero comer ho. Desbeen je Los Geselejitos, donde están Genitos? Costa del Sos. Los Geselejitos, donde está Genitos? Oh. Costa del Sos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 Get Spanish Get Spanish is Harold oh my god Let's just be quiet now and listen to this track van de jeugd van tegenwoordig en hij zit hier Willy Warthal van de Jada. jeugd van tegenwoordig Hoe gaat het? Goed en met jou? Goed ja. ja, en dan gaan we gaan het eigenlijk niet over jou hebben, maar over, over, een, over een nieuw programma. Ik besta verder niet echt, toch? Nou, je vervult een klein rolletje <laughs> erin. Morgen RTL 5, Holland in the Hood. Yes. Ja, en um, het zijn van die programma's dat je denkt, dit zou wel eens wat kunnen worden. De baas van uh, RTL 5, de, de Remco van Westerlo, zeg, die zegt dat ook. Dit zou er wel eens wel eentje kunnen zijn, net zo'n succes als O.O. Gerso. Vertel eventjes kort, Holland in the Hood, waar gaat het over? Um, nou, het gaat dus over hiphop. Nou, het gaat niet helemaal over hip-hop. Ik begin wel, maar verkeerd. Het gaat over acht jongens. Uh, uit wherever in Nederland. Uh, die, uh, die, die dus van hip-hop houden. En het is ook leven. En ook die kleding dragen. En ook zo praten. En de, de muziek luisteren. En dan gewoon helemaal zijn. En het gevoel hebben dat ze op de verkeerde plek geboren zijn. Ja. En dan gaan wij dus kijken. Nou, ben je inderdaad op de verkeerde plek geboren? We nemen jou mee naar LA. En dan laat dan maar zien hoe jij. Hoe ver, in hoeverre jij hier terecht hoort, hier, hier, hier hoort te zijn. Jonge Nederlandse rappers die het willen maken, die neem jij mee naar LA. En jou, jou, wat is jouw rol daarin? Ja, ik, uh, ik ontvang ze dus daar in, uh, in LA, op het vliegveld. En dan uh, laat ik ze dus LA een beetje zien. En dan laat ik, uh, um, laat, ik, laat ik ze zien waar ze, ze zullen verblijven. En dan geef ik ze eigenlijk over aan een paar lokale helden. Dat nou. chosen En die nemen ze dan mee uh, op Sleepkaal. Even een klein vergemeentje. Watch out LA, here I come. People from LA is Gillow speaking. A rapper from the south, from Holland. I'm coming now. OT is coming, so be prepared. OT no, be, be is coming, be prepared, be prepared. So prrr. OT is coming, so look out. <laughs> Ja, ja is OD OT is dat. OD is out. super grappig. Ja, ja het is, uh, ik heb die, die promo gezien. En die gaat al heel lang rond op internet. Die is uitgelekt, ja. hè? sort of. Tenminste, die hebben jullie natuurlijk lekker laten uitlekken. Maar wat iedereen zich op internet afvraagt... Het is nou hilarisch. Het zijn allemaal ja. uh, nou ja, een beetje, beetje enorme wannabe... Uh, hiphoppers met een ja. enorm stoere kleren. En je, het enige wat je denkt, is dit echt? Of worden we heel erg genept hier? Ik vind het, het is volgens mij is wel echt heel verder dat mensen gaan denken dat het nep is, toch? Dat is, dat is wel leuk. Ja, maar gewoon. die jongens, het maar is, is, het is, is, het is wel, natuurlijk hilarisch, ja. ze, ze zetten zichzelf echt voor lul eigenlijk. Soms wel. Ja, eigenlijk best wel vaak. Ja. ze ja, ja. Ik kan het niet anders brengen. Dat doen ze eigenlijk wel, ja. Maar um, en het is ook wel echt gewoon, want als het niet echt is, dan zijn het van die acteurs die dan het rest van hun leven dat moeten spelen, of zo toch? dat werkt volgens mij ook niet, maar het is gewoon. Um, maar waar vind je een, een, een, een blank een rappertje met een afgezakte broek en een bandana om zijn hoofd die zijn moeder die ochtend nog gebreid heeft en die dan zeggen yo yo yo. Ja, die, volgens mij zijn, aan zijn die er juist heel veel en, en uh, ja je hebt altijd wel gewoon van die mensen die dan een soort van een beetje in een ding zitten en misschien het niet zelf niet helemaal zijn of het wel willen zijn met passie dicht zijn. bij ze. Maar ja. hebben die jongens niet in de gaten dat ze gigantisch in de zeik worden genomen? Nou, ik denk niet dat ze helemaal... Het is niet alleen maar helemaal in de zeik, nemen. Anders is het volgens mij ook helemaal niet leuk om te kijken. Het is die jongens, sommige van die jongens, die zijn... Dus die, die hebben daar drie weken gezeten. En toen ik ze op Schiphol zag, toen hadden ze ook allemaal zoiets van, shit man, ik had er nog veel langer willen blijven, dus ze vonden het vet. En sommige van ze hadden ook echt iets gedaan. Sommige mensen zijn persoonlijk gegroeid, sommige van die jongens zijn echt muzikaal, ook wel gegroeid. En, en ondertussen is het gewoon leuk om, om mensen domme dingen te zien doen en zeggen. Weet je, ik, je kan voor mij vast ook wel genoeg YouTube-filmpjes uh, vinden... waarop ik domme dingen zeg. Wat, wat voor ook, domme uh, dingen doen ze bijvoorbeeld? Ja, jeetje man, dan moet ik het nu gaan... Het is, het is wel gewoon echt acht van die guys aan de lopende band, weet je. Dus ik kan, ik kan het gewoon, ik weet het niet gewoon. Het is gewoon, het blijft, het blijft me gaan. Ik je even, gaan. een fragmentje. Oké, okay, let's e go. Een van die jongens die, die praat heel gevoelig over zijn moeder. En ja. uiteindelijk, nou ja, raakt hij eigenlijk een beetje in tranen bij de gedachten aan het afscheid. Mijn moeder en ik hebben een hele goede band met elkaar. Het is voor haar heel lastig om mij te zien weg te gaan. Wat ook soort als, echt vooral voor mijn moeder, van kan ze de aanzwang zonder mij. Succes, maar toch is het altijd eng, hè? Zij Zijn moeten vreugde. nog zoveel dingen alleen doen, hè? En is voor mij... Lief, toch? Ga jij, zo, ga jij zo iemand uitlachen? Nou ja, die eigenlijk wat? Gaat drie weken weg? Hij gaat drie weken, weken weg, ja, ook. dat kan. Dat, ja. Misschien is het wel gewoon, uh, misschien vind je dat wel heel erg kut, toch? Zat er talent tussen? Zat er talent tussen? Want ze willen, ze gaan um, naar L.A. Om, om groot te worden. Ja, precies, ja, precies, ja, precies. Nou, dus ik denk dat er drie, twee of drie, misschien wel vier tussen zitten die het wel echt kunnen. En bij die andere zakken Komt er alleen nog niet uit. Ja, no, bij, ja je, je gaat het zien. En ze zijn ook wel echt beter geworden. En het, zit er, het, is, het is op zich ook niet zo moeilijk rappen. Weet je wat, ik bedoel? Nee. wat is het nou? Het is een soort van ritmisch praten. En het moet af en toe ergens soort van rijmen of klinken. Ja. Weet je wel? Dus dat, dat op zich dat is het ding niet per se. Er zijn, er zijn wel een aantal die het kunnen. Jawel, jawel, jawel. Even, um, we hebben gevraagd aan beroepskijker en TV-criticus Bert Brussen wat hij verwacht van het programma. Ja, het gegeven van, van dat soort nee, de hip op leent zich natuurlijk al, al voor lachwekkende situaties. Dat is natuurlijk alleen leuk als je daar heel goed in bent en dat ook echt kunt, dan kun je daar iets van maken. Uh, ja Anders wordt het, het wordt al heel snel iemand die een Amerikaan probeert na te doen ja dat is een, het is eigenlijk het een beetje een parodie eigenlijk zegt hij hè? een parodie ja, op ja dat zegt hij maar op Amerikaanse het, het, rappers ja maar dat is het helemaal niet die jongens die gaan er gewoon heen die willen gewoon fucking graag naar L.A. weet je wel en uh, ik bedoel tien jaar geleden wilde ik dat ook wel dus dus dat is dit is nee, wel nee, ja ik ben meegegaan toch dus ik wil het <laughs> nog steeds <laughs> dat zei je net ook tegen ja, mij van mij wat ja, scheelen ik wil geen tv presentator worden ik ga gewoon ik kom ik ga, mee ja ik ga gewoon dat <laughs> doen en, en uh, ja Tuurlijk ga je af en toe die jongens uitlachen. Maar ik hoop wel dat je, dat je op een gegeven moment ook nog van ze gaat houden. Dat het, nog wel, dat het wel leuk is. Dat het wel een soort van op, een, uh, op een leuke manier aandoenlijk is. Of zo, weet je ja, wat? Volgens mij is dat een mooie. Is dat een mooie. Leuk, op een leuke manier aandoenlijk. Vanaf morgen te zien op RTL5. Hoe laat ook alweer, Willy? Jij weet dat toch? <laughs> Staat heel papier. Om kwart voor tien. Kwart voor tien, allemaal kijken. Dat leuk. En ga jij nu meer richting presentatie of blijf je echt wel ook oh, bij de nee jeugd? nee, nee, ik ben een rapper. Ik moet gewoon muziek maken. Ja, dus, is, nee, is het is net een nieuw album, dus komt duurt nog even. Ja, ja, ja dus het, het, we, zijn, we gaan heel lekker, dus ik hoef nog niet uh, mijn ziel te verkopen. <laughs> Goed, morgen dus, RTL5. Dankjewel. Yes. Doei. De dag van Joes Kruijgel. Vandaag de grote dag. Voor het eerst, uh, ja, ik denk nu al uh, elf jaar bij BNN. worden er persfoto's van mij gemaakt. En niet alleen van mij, maar ook van mijn collega Luc. U, je voelt je toch een klein beetje een ster. Ja, dat is waar, want het draait toch allemaal zo meteen om jou. En ik heb van Tyra Banks, hè, van de, dat model, die heeft een modellenprogramma... en die zegt, je moet nooit lachen, maar je moet smijzen. En dat is uh, lachen met je ogen en smijzen. En daar heb ik op geoefend en dat is dus zo. Nou, als ik een vrouw zou zijn, dan zou ik direct direct helemaal. <laughs> ja. hey Annemiek. hey <laughs> Hoi. Nou, dit is Annemiek, die is bezig met een paraplu, zo'n uh, fotograaf paraplu. Heb je er wel zin in? Ja, ik zit nog even een beetje te bedenken. Vanmorgen toch een beetje wat meer naar mijn haar gekeken. het uh, is helemaal goed. En dan vraag ik me af, wat moeten ze met die persfoto's? Ik heb nog nooit een interview gegeven. Ik heb één keer een interview gegeven, ik denk drie, vier weken geleden. En toen belden ze voor een foto. En ik zei, ja, ik heb geen, ik heb geen foto, maar je moet me even bellen met de pers van BNN. Ja, en die belde mij weer... En die zei heb je misschien een foto van jezelf? Maar dat had ik dus niet. Dus uiteindelijk is er toen een foto gemaakt van mij... ergens in een radiostudio volkomen overbelicht. En dan sta ik er zo op. Zo. Ja, voor de luisteraars met knijpoogjes, met het ziet er gewoon eigenlijk niet uit. Nee, het ziet er niet uit. Dus, en toen dacht volgens mij BNN ook, weet je wat? Laten we eens een keer een persfotootje maken van die jongen. Nee, nee, nee, ik heb wel een heel klein puistje, zie je dat, hier op mijn linkerwang. Moet ik wel heel goed kijken? Ja. Nee, maar het is voor de luisteraars wel... Nou, ik hoef niet zo goed te kijken, hoor. <laughs> Volgens mij heb jij vanmorgen even iets meer in de spiegel gekeken dan ja. normaal. Dus je gaat toch even nadenken van, ja, wat doe je aan? En heel even, al is het maar een fractie van een seconde, heel even iets langer dat je denkt, ja... Nu zit het wel goed. Ja, je haar zit echt fantastisch. Vind ja, dat is wel mooi. Hè? Ja, ik was zelf een ook Een heel gekregen. leuk lokje. Ja, ik ben ook met de auto gegaan en dacht, ja, als ik hier nu tegen de wind in ga fietsen, dan vliegt al die gelden eruit. Dat wist ik nog van de middelbare school. Heb je ook al een beetje een idee hoe je gaat staan? Als je bijvoorbeeld kijkt, een van de bekendste Nederlanders is bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk. En die staat, ja, inderdaad, je doet dan gelijk je armen over elkaar. En dan je, kijkt... En volgens mij een beetje naar voren. Een de beetje is? naar voren. Nee, Goh, zo. maar zo. Dat Vind ik een beetje rare poster voor mij, eerlijk gezegd. En ook Glesias, die wordt ook altijd van één bepaalde kant gefotografeerd. Is me opgevallen? Ja, de andere kant wil hij inderdaad niet. Volgens mij wil hij alleen maar deze kant. Dat is dus zijn rechterkant. Heb je dat vaker, dat je mensen tegenkomt die zeggen van nou, ik wil alleen maar deze kant? Nee, eigenlijk niet. Want toen dacht ik nog, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Wat is mijn goede kant? Kijk eens iets naar mij. Ja, dit is jouw goede kant. En zo? Nee, deze kant moet je echt, kun je niet hebben. Het loopt niet helemaal goed, mijn gezicht, vind ik altijd zelf. Nee, je bent niet helemaal uh, synchroon. Het heeft iets weg van een gekkie. Nou ja... Dat wil je nog ja. net niet zeggen. Nou ja, nee, ik ben blij dat je het zelf zegt. <laughs> er worden nu een paar proeffoto's gemaakt met Merloes van Communicatie. Merloes, het is voor het eerst ja, ja, in elf ja, dat jaar dat er van mij, mij foto's ver. worden gemaakt. Nou, eindelijk, eindelijk is het zover. Gaat ja, dat ja, moment dan ja. echt voor me aanbreken? Ja, oh? ja, ik denk het. Joris, zou jij uh, geen model willen worden? Nou, ooit in het verleden heb ik wel eens een keer bij uh, Vespa uh, mocht ik uh, op de foto als model. Toen was ik een jaartje of 16, 17. Toen werd ik ook helemaal geschminkt en zo. Het is gestopt daarna, maar iedereen rijdt nu wel in Nederland op scootertjes. Ja, Terwijl... dat dus dat ja. komt door jou. Nee, dus ik zeg niet dat het door mij komt. Die man die vertelde mij wel eens toen destijds van. Uh, uh, iedereen rijdt over tien jaar in Nederland op scootertjes, want niemand rijdt nog op scootertjes destijds. En daar heeft hij wel gelijk in gekregen. En ik lachte hem toen uit. Ja, dit is leuk. Meteen goed. Ja? Ja, ik hou toch van die Loef. Toch doet... wel? Ja, toch wel. Okay. Maar jij hebt net ook wel wat. Ja, we zijn klaar. We zijn klaar, Joris. Nou, ik vond dat je het goed deed. Ja? Ja, nou, ik ben benieuwd hoe de foto's eruit zien. Ontzettend bedankt. Graag gedaan. En nu afwachten, natuurlijk, hè, want die foto's moeten toch een keer ergens geplaatst worden. Ja. En waar zie jij jezelf dan het liefst terug met een interview en een mooie foto? Ja, ik hoop dan een vijf-pagina artikel in Vrij Nederland met zo'n mooie foto op een van die pagina's waar dan zo'n. Gezellig fotobijschriftje onderstaat. Dat dan een, wat, en dat bijschrift is dan een van mijn overpijnzingen over de wereld. Nou, ik zou wel in de FIFA willen komen. In de FIFA. Man in bed. <laughs> dat lijkt me, ik, volgens mij is dat best een realistische optie. Als jij dat nou eens gaat regelen, dan ga ik voor jou vrij Nederland bellen. Ik ga bellen met FIFA nu. Nou, wil je die foto's zien? Ja, die wil je zien. Moet je even naar onze site, bnntoday.nl. Er staat een filmpje van Joris, en ook, ook op die scooter. En daar zitten Luc en Joris ook in. Zometeen na negen meer BNN Today, Met onder andere Floortje Dessing over treinreizen. Daar is zij helemaal totaal gek van. Daar uh, heeft ze mooie voorbeelden van. Um, hoe kijken ze in Argentinië aan tegen het verhaal van uh, de vader van Maxima? Zijn ze nog wel een beetje gek op haar? En Free Bronkhorst, die jongen die 14 maanden onterecht in de Mexicaanse cel heeft gezeten. B.M.I. Onbetaalbare sportmodellen en Chinese koepblikken. Is dat een ding wat het nooit gedaan heeft? Eigenlijk. Nee, nee, markt, het is, he? nee. Benzineslurpers en ultragroene elektrische auto's. Even kort gezegd is het de eerste milieuvriendelijke auto waar een echte autoliefhebber ook vrolijk van wordt. En natuurlijk een wekelijkse rij-impressie. Dus even kijken wat hij doet en of er geen politie is. Nee. Het is zo...